Een medewerker van het hoofdkantoor van Essent heeft samen met klanten gefraudeerd. Het energiebedrijf heeft aangifte gedaan tegen de man die inmiddels is ontslagen. Een anonieme bron heeft dan Omroep Brabant laten weten dat de man die toegang had tot de financiële administratie van het bedrijf. te veel betaald geld stortte op de rekeningen van klanten, terwijl die klanten helemaal niet te veel hadden betaald. De man stak een deel van het verdwenen geld in zijn eigen zak... en de rest zou aan de meefrauderende klanten zijn betaald. S&T is in gesprek met die klanten over het terugbetalen van het geld. Om hoeveel het gaat is niet bekendgemaakt. Bader Hari heeft tijdens het strafproces in Amsterdam tegen de rechters gezegd dat ze hem na dit proces nooit meer zullen zien. Hij zegt dat hij zijn zelfbeheersing nooit meer zal verliezen. De 29-jarige kickbokser staat terecht voor acht gevallen van mishandeling en één verkeersdelict. Het zwaarste vergrijp waarvan het OM Hari beschuldigt is de mishandeling van zakenman Koen Everink. De kickbokser had eerder al zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers.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 En dan het weer, een gebied met regen en natte sneeuw trekt langzaam naar het noordoosten. In de loop van de nacht wordt het droog en soms klaart het op. Minima liggen tussen 0 en 3 graden boven 0. Morgen valt er vooral in het zuidwesten en westen soms regen en daar is het vaak ook bewolkt. Het oosten en noordoosten krijgen de meeste zon en het wordt morgen ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een bescheiden avondspits. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij knooppunt Holendrecht 4 kilometer. A10 Zuid richting Amersfoort bij Duivendrecht 5. A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 5. Verderop tussen Bodegraven en Knopend Gouwen 5. A15 naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 4. A20 naar Gouda tussen knooppunt Herbrechtseplein en Moordrecht 7. De andere kant op op de A20 vanuit Gouda tussen Knopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJ. Al 5 kilometer, dat komt door een gestrande auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Then I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 Wild again, my dear